Laatste keer dat je me hoorde al zijn in de Elsplaat van deze week. De Golden Earrings. en I've just lost somebody. Nou, wij hebben dus een Elsplaat verloren, maar uh, het komende uur komt er natuurlijk weer een nieuwe voor terug. De kopjes in de borden, de koer in de karas. Huh? Evi weg. Jij wast af. Welkom vrienden van Radio Els 1485, de afwasshow en de top 1000 voor de laatste keer. Ja, ja, het is vandaag vrijdag 30 december van het jaar 2016 en we hebben er nog maar 38 te gaan in de lijst, dus ik denk ik begin gewoon wat later. We hebben toch tijd zat. Het is inmiddels ongeveer 18 over de klok van 4 uur geworden. Ik hoop dat je een beetje een lekkere dag hebt gehad. De meeste van jullie zijn natuurlijk gewoon lekker vrij. Ik heb nu al een beetje zo'n oudejaarsdag gevoel. En nu moet oudejaarsdag nog zelf beginnen. Hè. Het is trouwens altijd wel leuk als het op een zaterdag is. Zaterdag en oudejaarsdag. Ja, zaterdag is het natuurlijk ook einde van de week. Hè. Zondag is altijd de eerste dag van de nieuwe week. En Dat komt dus dit jaar een beetje heel goed uit. Zij het dat het natuurlijk als nader heeft dat je geen extra vrije dagen hebt. Want Nieuwjaarsdag is gewoon een bezondag die je normaal gesproken ook al vrij bent. In ieder geval voor de meeste van ons. Wat gaan we voor muziek krijgen allemaal dit uur? Petula Clark, Rolling Stones, The Beach Boys, Middle of the Road, The Beatles, The Beatles, Scott McKenzie, Tom Jones, Johnny Lyon, ja wel, Tom Jones, de Heikrekkels, ja, die staan heel erg hoog. Lucille Star, Jewel Akens. zal ik even op ander blaadje even kijken wat er staat. Ik ben best wel nieuwsgierig. Mika Telkamp, Gerard Cox, Fleetwood Mac, Jack Herb, The Cats, Lucille Star, Golden Earring. Percy Slats, The Stone Shocking Bull, Procolherm. Oh, oh, oh, er komen allemaal juweeltjes aan, hoor. En dat geldt ook wel een beetje voor nummer 38. Hier is Sheriff Dean, Do You Love Me? Do you love me? I love you More than words can say I love you Yes, I do You need me I need you like the rose needs water I need you Yes I do the road, midsummer, I need you, yes I do.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 Ik maar één file die een beetje van belang is in Nederland. 8,6 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. Misschien nog allemaal te maken dat ze nog allemaal even snel vuurwerk willen inslaan. Ja, ja, ja, ja. Jorden nummer 38, Serfdeen, Do You Love Me? Radio Els, Ferry Den Hartog.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 Zo'n heerlijk middengolfplaatje, natuurlijk, hè, Petula Clark met This Is My Song. We vinden haar hier op nummer 37 van de top 1000, die ooit eerder werd uitgezonden natuurlijk in juli 1974 bij Radio Veronica ter gelegenheid van de 500ste top 40. Dus allemaal plaatjes uit de periode 65 en 74. Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar ik vond vanmorgen maar bar en bar koud. Ja, ik zag het ook op de antenne. Er zat allemaal van dat rijp zat er gewoon op. Hè. Dus ik heb even het vermogen een beetje aangepast. Zodat de antenne een beetje warm werd. En toen was het natuurlijk snel gedooid. Maar het was wel ontzettend koud vandaag. Nou, de Stones maar weer eens een keertje dan. Op 36 is hier The Last Time en Heart of Stone, want dat was een EP'tje. Goedenavond of goedemiddag nog, je luistert naar Radio Health. Oh. Top 1000 is het wel de last time, hoor. deze vrijdag 30 december, dat je de top 1000 kunt horen hier bij Radio 1485. En dan moet je gewoon weer even een maandje of 11 wachten, want volgend jaar november beginnen we er weer mee. En dan hebben we denk ik wel een verrassing, dan gaan we weer eens een andere top 1000 doen, maar wel in hetzelfde kader. Het heeft dan allemaal te maken met de 500ste top 40. Ja, alvast een tipje van de sluier opgelicht. De Rolling Stones op 36, een epetje met de last time en ook nog eens een keer Heart of Stone. En dit zat op 35, de BG's en Sloop John We B. Voor een hoop groepen die je nu gaat horen de komende tijd, is het natuurlijk de laatste keer dat je zo hoort in de top 1000. Dat geldt voor de Beach Boys ook op 35 met Sloop John B. Het is 2 over half 5 bij Raadwijls 1485. Mijn naam is Dan Hartog. Ik neem je mee naar de nummer 1 positie van de top 1000 zometeen. En dat zal inderdaad wel een verrassing voor je zijn, hoor, want dat is echt niet zo'n vreselijk bekende plaat. De middle of the road hebben we vaak gehoord in de top 1000 en nu ga je ze voor de laatste keer horen met Sole Sole op 34. Radio Els, 14.8.5. What you wanna Zo vind ik het een van de mooiste hoor, die in de top 1000 staat van de Beatles. We kwamen ze al heel wat keertjes tegen en we gaan ze ook nog heel veel keertjes tegenkomen. Het is absoluut niet de laatste keer dat we de Beatles horen in de top 1000 vanmiddag. Sterker nog, het is zelfs een soort tweeluik. Ja. Dit was Ticket to Ride van de Beatles op 33. En wat staat er op 32? De Beatles, wederom. Hier is Yesterday. Yesterday...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 To hide away, oh, I believe in yesterday. Such a De best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de Top 40, hier bij Radio Els. poe, ik ben er even stil van, hoor. Jongen, jongen, even weer bij die oude trouwe buizenradio aan het luisteren geweest. Zelfs Els was er een beetje stil van van die laatste opname. Het is weer tijd geworden voor een overzicht wat we allemaal gedraaid hebben tussen de nummers 39 en 30 in de Top 1000 hier in de Show. Op 38 hoorde je Sheriff die met Do You Love Me, This Is My Song van Petula Clark staat op 37 en op 36 hoorden we de Rolling Stones, een EP'tje met The Last Time en er staat ook op Heart of Stone. De Sloop John B van de Beach Boys op 35 en op 34 de laatste keren van de Middle of the Road hoorden met Soleil Soleil. De Beatles met Ticket to Ride op 33 en wederom de Beatles op 32 met Yesterday. En zojuist natuurlijk een van de mooiste, absoluut het plaatje van het uur voor ondergetekende. Scott McKenzie, San Francisco, Be sure to wear flowers in your hair. Er staat ook nog bij dat het origineel is, want er zijn heel veel verschillende uitvoeringen van, volgens mij, van Scott McKenzie. We gaan aan de top 30 beginnen van diezelfde top 1000. Het is bijna kwart voor vijf hier bij Radio 1485. Ik hoop dat je er een beetje van geniet. Al met een oliebol erbij en gewoon een bak koffie of chocolademelk. Of misschien al andere ween. En misschien sta je wel in de keuken te koken, Rellen alvast elkaar natuurlijk ook. Op 30, Tom Jones. Hier is Ding Laila.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 a slave that no man could free At break of day when that man drove away I was waiting I crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife Net kwart voor vijf geweest en het is bijna hier al donker. De tuinverlichting brandt alweer, zie ik hier vanuit het raam uit de studio. En we horen hier Tom Jones met Delilah op nummer 30. Niet de laatste keer dat we hem hoorden, want hij heeft nog een grotere hit gehad in de top 40. En die horen we al heel snel, want die staat straks op nummer 28. Op 29, Johnny, Lion en Sofietje. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els.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 Dit is ook zo'n plaatje wat blijft hangen in je hoofd, hè? want hele volksstammen, hele generaties, die weten dit liedje gelijk als ze de eerste deuntjes horen. Hij staat niet voor niks op nummer 29 in de top 1000 hier bij radioels 1485 en natuurlijk ook op de 1593 kilohertz in het oosten van het land. En hier is alweer Tom Jones op 28, en dit keer met het nummer The Green, Green Grass of Home.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 we I'll touch the green, green grass. Oh, er kunnen er nog een paar luisteraars bij op de stream, natuurlijk, maar ik zag ook even, want dat controleren we hier af en toe eigenlijk, waar jullie allemaal zitten. Nou, De meesten komen natuurlijk uit Nederland, maar ik zag nu ook één luisteraar uit de USA. Welkom, listener in de USA, bij Radio L's 1485 Medium Wave. En natuurlijk ook op internet. Jorrit Tom Jones, The Green Green Grass of Home. En Dit staat op 27, Ik weet niet of die luisteraar uit Amerika dit ook kan waarderen, die hebt het waarschijnlijk nog nooit gehoord. De Heekrekels zijn hier, waarom heb jij mij laten staan? Waarom? Misschien een ander is het niet. Uit. hier op de playlist staat, de calls 027, waarom heb jij mij laten staan en tussen haakjes 3.14, <laughs> dan zou je haast denken het is versie 3.14, maar het zal waarschijnlijk ongeveer denk ik wel de tijd zijn die dit plaatje duurt, nou iets korter is het er in ieder geval, we gaan op naar het nieuws en weer van 5 uur hier bij Radio Els 1485 en dat gaan we doen met nummer 26 in die top 1000, Lucille Starr en Colinda, tot zometeen. Place that's, place, place that's gonna blow your mind. Place that's gonna blow your mind. Place that's gonna blow your mind. This is the sound of Radio L's. Broadcasting on 1485 kHz AM. Dit is het Radio Els Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van de Glucht. De brandweer heeft groot alarm geslagen voor een aantal woonboten op de Paasplas in het Noord-Limburgse Gennep. De boten dreigen scheef te gaan hangen door het snel zakkende water in de Maas. Het water zakte bij Gennep sinds gisteravond van ruim 7,90 meter naar 6 meter. Gisteren voer een Duits binnenvaartschip tussen Graaf en Zandbeek dwars door een stuw heen. En hierna zakte het waterpeil naar het laagst mogelijke pijl. Jeugdbeschermers ervaren zoveel agressie en intimidatie van ouders... dat ze soms hun werk niet meer kunnen doen. Steeds vaker schakelen ze gespecialiseerde teams in die extra veiligheidsmaatregelen nemen. Deze teams richten zich op ouders die niet meewerken aan kinderbeschermingsmaatregelen... en die extreem bedreigend zijn. Sommige jeugdbeschermers gaan anoniem werken. New York gaat extra maatregelen nemen om de jaarwisseling in Manhattan goed te laten verlopen... In de buurt van Times Square worden vrachtwagens met zand geplaatst... zodat een aanslag met een truck zoals in Nice en Berlijn voorkomen kan worden. In totaal worden 65 vrachtwagens rond het plein geparkeerd... en staan er 100 politiewagens op kruispunten in de buurt. Daarnaast worden er 7000 agenten, zwaar bewapende antiterreureenheden en speurhonden ingezet. Het weer. Vanavond wordt het bewolkt en nevelig. Er zijn eerst nog opklaringen in het Zuidoosten. Lokaal kan er wat motregen of motsneeuw vallen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van min 5 graden in het Zuidoosten tot plus 6 langs de Noordwestkust. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485.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 over 5, je hoorde de nieuwe Elsplaat voor het eerste week van het jaar 2017. Het komt uit 1976, is het broertje van. Ja, ja, want dit is namelijk Sean Cassidy, en Morning Girl uit 1976. En morgen, even over de klok van 1 uur in de Hans Bankshow, dan krijg je alle informatie omtrent dit plaatje natuurlijk weer: de is in de borden, de kom in de Wie, wie, weg? Jij was af. Welkom vrienden van Radio Els 1485, vrienden van de Show en vrienden van de top 1000. Al is dat nog maar even natuurlijk, want we zijn inmiddels al aan nummer 25 zo meteen aangekomen. Ja, het is ongelooflijk hè, nog maar 25 en dan hebben we de hele hitlijst de top 1000 gehad, die ongeveer medio november hier begonnen is in de Show. Het is vandaag dus vrijdag 30 december, Nog morgen nog één dag en dan is dit jaar helemaal over en uit. En dan hebben we als eerste opnieuwjaarsdag hier bij Radio Els 1485. Ik denk dat we om 12 uur gaan beginnen smiddags op die eerste zondag van het nieuwe jaar. En dat zal ongeveer duren tot een uur of zes, avonds, dan doen we de top 100 van 1976. Dus de best verkochte plaat uit de top 40 van 1976. Dan hoor je al die plaatjes die je het hele jaar op de zaterdagmiddag in de top 40 gehoord hebt, nog eens een keertje terug. Uh, de beste dan natuurlijk, hè? uiteraard. Wat gaan we dit uur voor muziek krijgen? Nou. Guthrie Jenkins, Mieke Telkom, Gerrit Cox, Fleetwood Mac, De Beatles maar weer eens, Jack Herb, The Cats, Lucille Star, Golden Earring, Percy Sled, Sam en de Sam en de Paragos. Sir Rolling Stones maar weer, Shocking Blue, Procol Herm. Uh, dan komt ook nog eens een keer de laatste van de Beatles. Ik zal even op het laatste blaadje kijken wat daar allemaal staat. Even kijken hoor. Eindje, Fortune, Poppy, de, de Regel, Scorpions, Nini, Rosso. Jane Birkin en Dave Barry en uh, daar zitten we bijna naar nummer 1, die ga ik natuurlijk nog niet verklappen. We gaan maar beginnen met nummer 25, de Jewel Eakens zijn hier en de Birds and the Bees. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the bees. Yeah. Dan Arthur. Voor de verandering, maar is een instrumentaaltje. Gutrin Jenkins met Letkiss staat op 24. Overigens wil de positie in deze hitlijst niets zeggen eigenlijk over de totale platenverkoop van een bepaalde plaat. Want uh, het bestrijkt namelijk de periode 1965 tot 1974. En je kunt je voorstellen dat er in 1965 per saldo veel minder platen werden verkocht als bijvoorbeeld in 1974. Dat is natuurlijk allemaal met de toename van de welvaart te maken. Dus het kan heel goed zijn dat... Uh, Guthrie Jenkins wel heel lang in de top 40 heeft gestaan en ook heel erg hoog, maar bijvoorbeeld veel minder heeft verkocht als een plaat die veel lager stond in de jaren 70. Zo werkt dat hier ongeveer. 23, laten we hopen dat dit volgend jaar zeer weinig gedraaid wordt. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Waarvoor zijn we? De bewerkte versie van Amazing Grace, natuurlijk. Mieke Telkamp, hoorde. je had er een hele grote hit mee in 1971. En Mieke Telkamp overleed dit jaar op 20 oktober. Ja, word je toch wat weer even stil van hè. Daarom zei ik ook aan het begin van dit nummer. Ik hoop dat het volgend jaar heel weinig gedraaid wordt. En dan snap je wel wat ik bedoel op begrafenissen en crematies, natuurlijk. We zullen maar weer eens wat vrolijks gaan doen. Op 22. Ja, wat een klassieker hè. Gerard Cox natuurlijk uit 1974. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken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 zomer die begon En terwijl Gerard zo aan het zingen was over die mooie zomer, zat ik net even op de Telegraaf te lezen. Of ja, via internet natuurlijk, dan niet echt de papieren krant. Dat ik waarschijnlijk in de tweede week van januari. er een vorsperiode wordt verwacht waarbij we gewoon weer lekker het ijs op kunnen om te gaan schaatsen. Ja, het is tenslotte nog winter. Hè? Ach ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal zijn charme wel weer. 22. Vonden we Gerard Koks terug? Het is weer voorbij die mooie zomer. En dit is de laatste keer dat we Fleetwood Mac gaan tegenkomen. Op 21 is hier Albert Ross in de top 1000 bij Radio Els 1485 AM. twijdt via internet en 24 uur per dag 7 dagen per week op AM dit, dit is, is Radio Els 385 let me is Against, against Martin, Martin. jazz had a jubilee, the Georgia folks they had a jam yeah. to hear and play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the Congo Op duizend. De best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. Hier bij Radio Els 1485 AM in het westen van het land, in het noorden van het land op de FM 105.4 en in het oosten van het land op de 1593 kHz. En natuurlijk via al die webplayers. Kijk maar eens even bij www.raduels.nl en dan kun je ook iets achterlaten in het gastenboek. Mocht je daar behoefte aan hebben. Wat hebben we gedraaid tussen de nummers 31 en 19? Ja, ja. 30 Tom Jones, Delilah, Sofietje van Johnny Lyon op 29. Weer Tom Jones op 28 met de Green, Green Grass of Home. En waarom heb jij mij laten staan? Van de hekrekels vinden we terug op 27. Colinda van Lucille Star op 26 en op 25 was het Jewel Ekens, The Birds and the Bees. Letkis, instrumentaal van Guthrie Jenkins, staat op 24 en Mieke Telkamp en de High Five, waarheen waarvoor vinden we hier op 23 in de top 1000. Op 22 was het Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer en het instrumentaal Albatros van de Fleetwood Mac staat op 21 en zojuist hoor je de Beatles maar weer eens. Rock Roll Music en de Beatles krijgen we nu nog maar één keer hoor. Ja. Ja, ja, ze zijn heel vaak vertegenwoordigd natuurlijk. Dat geldt eigenlijk niet voor nummer 19, maar hij had destijds wel een monsterhit. Hier is Jacques Herp en het geweldige Manuela. Manuela. Manuela. Manuela. Ik was met haar alleen.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 Reden door de nacht, de radio heel zacht. Het kon niet mooier zijn, het leek een eeuwige vrein. Ik raakte zo verward en reed opeens te hard. Ze lachten nog naar mij, maar toen was het voorbij. Een auto kwam eraan. Zo snel vergaan, wat heb ik door mijn schuld eraan? Buiten kouder wordt, kruip je binnen lekker bij de kachel. En je hoort Radio Els, ouderwets op Minnengolf. Het leukste geluid op AM, 1485. Het was natuurlijk weer even drie minuten lang, zelfs meer genieten op de Middengolf. Ik ben weer even naar die buizenradio gelopen, want deze muziek die hoort daar gewoon op thuis. Niet op FM, niet op DAP+. Nee, op die oude, ouderwetse trouwe Middengolf die het ook gewoon altijd doet. Hè? Want je hoort wel eens verhalen van die DAP als het een beetje regen doet hij het niet. Nou, Middengolf doet het altijd. Je hoorde voor de laatste keer de kets in de top 1000. Met Lia staan ze op nummer 18. En dit staat op 17. Herken je natuurlijk ook gelijk al. Lucille Star is hier. En de Friends Song. Quand le soleil dit bonjour, au montagne. Quand le soleil di bonjour, oh montagne. Top 40 gestaan. Ik meen uit 1965. Lucille Star, de song: song. le soleil du bonjour au montagne. Hoe zeggen we dat? Ze staat ermee op nummer 17. En de Golden Earring gaan we ook voor het laatste keer horen, hoor. Ja, ja, nummer 16, Back home. Die goede oude radio is weer helemaal terug. 24 uur per dag, Radio Els. 1485 AM. meekijken naar deze toch wel bijzondere top 1000 vind ik zelf dan ga je naar www.top40.nl en even klikken op bijzondere hitlijsten en dan moet je de lijst hebben van juli 1974 want dat was de datum dat die in uh, dat jaar nog uitgezonden werd als zijnde de eerste keer dat er een top 1000 werd uitgezonden bij de toenmalige zeezender Radio Veronica vanaf de Noorden Nij. en dat allemaal ter gelegenheid van de 500ste top 40 Nummer 16 was dit, Golden Earring. En dat was hun hoogste positie in de top 40, back home. En dit staat op 15, ook zo herkenbaar. Percy Sledge is hier en het heet natuurlijk allemaal My Special Prayer. MUZIEK natuurlijk we geen weetje nog wel hebben in de Arve show. dat hebben we altijd op het halve uur, krijg ik mijn chocolademelk met rum ook zo onregelmatig als wat, want Els komt nu pas aanzetten ermee. Ja, en uh, we schieten alaren op, want ik denk dat we zo rond de klok van half 7 gewoon helemaal klaar zijn. Heb ik ook eens een keer een vroegertje. Op nummer 14, of, of uh, nummer 15 natuurlijk. Percy's Let's My Special Prayer, ja, ja, ja. Nummer 14, ook zo'n plaatje met, met de eerste klanken. Dan heb je gelijk al zoiets. Oh ja, natuurlijk. Sam de Sam en de Paroas of zoiets dergelijks. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik weet wel dat het heel erg mooi is. Hier is Woolie boolly Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Het veel jaren 60 laat hoor in de hoogste regionen. Jawel, jawel, we hadden bijvoorbeeld Percy Sledge en uh, Lucy Star, de Cats, uh, de Beatles, veel van de jaren 60 natuurlijk. Procol Harum komt er straks nog aan uit de jaren 60, de Fortunes, ja, ja, ja. Jorden ja. het nummer 14 geluid, Booley Booley. Met, uh, van van Sem, Sem en de Paroas. Ik wil me nog iets vertellen, maar ik ben het even kwijt. Oké, daar komen we straks uh, zo meteen achter dan over. Of niet natuurlijk, hè? Ja, ja. Het is voor mij ook bijna oud van het jaar, hè? Ja, het, moet heel, het hoofd moet eigenlijk een beetje leeg zo zijn... ...rond het oud en nieuw gebeuren natuurlijk. Tenminste, zo heb ik uh, dat altijd een beetje ervaren. Nieuwjaarsdag is dat hoofd weer leeg... ...en beginnen we gewoon weer aan een nieuw jaar. Nummer 13. Nou ja, de Stones. Is dat hun hoogste opname? Ik zal eens even kijken, even kijken. De Stones, de Stones, ja, ja, uh, dus we gaan ze ook voor de laatste keer horen, maar het is natuurlijk dan wel eigenlijk wel hun uh, grootste hit geweest. I can get no satisfaction van de Stones op 13. Een beetje water, een beetje sop. <hazien> Dit is de afwas <hazien> Dat iedereen nog rookte natuurlijk, hè? Van, uh, omdat hij zingt natuurlijk van... Uh, <laughs> hij mag die maar niet, want hij rookt niet dezelfde sigaretten als ik. Ja, ja, ja, ja. Dus het wordt tegenwoordig een beetje moeilijk dan om dan iemand niet meer te mogen, want bijna niemand rookt meer. Ondergetekende nog steeds wel. Wij hebben hier nog een beetje dat oude roll en uh, hoe noem je dat allemaal Tot, uh, ja. ja, misschien niet gezond, maar ach, ja. in de jaren 60 uh, leefde men ook. Uh, Best wel gelukkig natuurlijk. De Rolling Stones op nummer 13. I can get no satisfaction. We gaan naar de laatste keer dat we Shopping Boel gaan horen. Nederland, uh, Nederlandse groep dus vertegenwoordigd op nummer 12. Het was destijds ook een grote hit in Amerika. Hier is Phoenix. 1000, de bestverkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. 6 voor 6 in de afwashow bij Radio Els 1485, we gaan op naar het nieuws en weer van 6 uur. Maar eerst gaan we nog even een overzicht geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11. Jack Herb met Manuel op 19, de Cats met Lia op 18, op 17 vonden we Lucille Starr de Friends Song, Back Home van de Coördinering op 16 vertegenwoordigd en op 15 was het Good Old Percy Slats met My Special Prayer. Boelly Boelly van Sam Sam en de Parochops op 14 en de Stones op 13 met I Can Get No Satisfaction. En zojuist hoorde je natuurlijk de Hollandse formatie Shocking Blue Venus, ook een hit geweest in Amerika. En ze staan hier in de top 1000 op nummer 12. En zo meteen hoor je nog de uitsmijten van dit uur. Oh jee, dat is ook inderdaad zo'n klassieker. Op 11, Brokkel Harem, A Wider Shade of Pale. En dan zijn we zo meteen na het nieuws en meer van 6 uur bij je terug natuurlijk met de beste top 10 uit de top 1000. Maar eerst nog even nummer 11. Zeg tot zo meteen. Dit is het Radio Els Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse vice-kanselier Gabriel wordt zeker waarschijnlijk de uitdaging van bondskanselier Merkel... bij de Duitse parlementsverkiezingen volgend jaar september. Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement... die gold als een andere mogelijke kandidaat van de sociaal-democratische SPD... heeft ervoor gekozen om zich niet-kandidaat te stellen. En daarmee ligt de bal dus nu bij Gabriel.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 Zij van de week ook van meneer Hans Wank wil er ook wel eentje. Morningburg van zo'n uit 1976 is de eerste Elsplaat in het nieuwe jaar 2017 bij ons hier bij Radio Els 1485. Het is natuurlijk het broertje van die andere hè? die. De is in de borden, de kom in de karat. Evi waai jij was af. Ja, ah, Els dat was deze kersen die dat deed ik. A ah, lekker oliebollen. Zo, Els komt net even wat oliebollen brengen. Ja, nou ja, dat moet nog even flink dooreten, want ik heb nog maar tien plaatjes te gaan. Goedenavond allemaal. Radio Els 1485 met de top 1000. Sinds medio november zijn we daar al bezig. Het is de lijst die dus ooit eerder werd uitgezonden bij Radio Veronica in juli 1974 ter gelegenheid van de 500ste top 40. En we hebben er nog maar 10 te gaan, hè? Ja. En uh, eigenlijk ook wel mooi. Er staan zelfs nog twee Nederlandse producties in. Ja. 4 over 6. De laatste keer dat we de Beatles gaan horen. Op nummer 11. Hier is Help. Help. I need somebody Help. Help Not just anybody Help You know I need someone Help. Ook al uit 1965. Hè? En in 1965 stonden heel veel plaatjes. Gewoon maandenlang, soms zelfs half jaar lang of nog langer in de top 40. En dat merk je dan goed in die top 1000 natuurlijk. Want die, dan kom je natuurlijk erg hoog als je maandenlang natuurlijk in die top 40 staat. We hebben dan ook op nummer 9 nog een castelenbouwer. Uh, <laughs> ja, echt waar. Eentje, ja, ja, ja. die stond ook gewoon rustig drie kwart jaar in de top 40 destijds. Dit is Ik bouw hier een slot bij Radio Hels Oh, Nou, Leuk stelsje kan natuurlijk nooit geen kwaad. Ik bouw een slot. Zo so wie. Ga die Huisvrouwen lagen aan zijn voeten hoor in de jaren 60. Heentje op nummer 9 met ikbouw hier in los. 10 ja. over zes, het gaat een beetje spannend voor hoor. Ja, ja, we redden dit uur natuurlijk makkelijk. Ik denk dat uh, ja, nou half 7 niet. kwart voor 7 zijn we gewoon klaar hoor. Heb ik ook eens een keer een vroegertje En dan gaan we lekker, met je hier al oud en nieuw vieren. Ja, morgen trouwens, natuurlijk de volle zaterdag weer bij Radio Els. Daar gaan we zo meteen je alles van vertellen. Nummer 8. Ja, de Fortunes. We kennen het natuurlijk uh, als C-Zender fan zijn de van Caroline, maar dit was een veel grotere hit. You've got your troubles. Radio Els. Ferry den Hartog. I see them worried look upon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 If I friend, but I ain't got guy. no pity for you. If I in your too. trouble, you see I lost my mind. Gelukkig een goede opname van de Fortunes. Want ik heb dit nummer in verschrikkelijk veel kwaliteiten gehoord. En vaak is het niet om aan te horen, maar dit is gelukkig een goede. Op nummer 8 in de top 1000 de Fortunes, en You've got your troubles. Het is een bijzondere top 10 hoor. Van de Beatles naar een kindersterretje, dan weer naar de Fortunes. En op nummer 7 gaan we gewoon naar een, Frans, uh, een Franse kostschool, een Frans kindercore. Ja, kan allemaal in de top 1000. Op nummer 7. De puppies Non, renaissance.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 Je ne devrais non, pas non, toutes non, ces choses-là Ne non, me regarde non, pas Et pourtant Et pourtant Je chante, je chante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 1972, wekenlang op nummer 1 en weken, maandenlang in de top 40. En daarom staan ze zo vreselijk hoog. Op nummer 7, de Poppies en no, no Rina Dit is Radio Els 1485. De Krekels kwamen we wel eerder tegen, natuurlijk. Die stonden ook al vrij hoog. Maar ze gingen later verder als Corrie en de Rekels. En in 1970 hadden ze hier een grote hit mee. In de Nederlandse top 40. Oftewel de Veronica top 40 destijds, natuurlijk. Ze bereikten de nummer 5-positie. Maar waarom staan ze dan zo hoog? Ze stonden maar liefst 41 weken lang in de top 40. En dat record hebben ze heel lang gehad. Want in 2014 raakten ze het pas kwijt aan Happy van Ferrol Williams. Heerlijk nummer natuurlijk. We gaan naar de nummer vijf toe. Nou, wat zal dat zijn? Jij kent het direct hoor. The Scorpions, hier is Hello Josephine. Hello Josephine. But how do you do? Do you remember me baby? Like I got for you. He is the life of the sunshine. Why the boo boo is the sick kid over yonder. Shake it Je moet het maar kunnen, een paar keer hard Josephine en een paar harde kreten erbij, en je had gewoon een hit. <laughs> en een hele grote getuige, dat ze op nummer 5 staan: de Scorpions met Hello Josephine. Nini Rosso was een Italiaans jazz-tromponist yes en componist. Hij werd geboren in Turijn op 19 september 1926 en hij overleed op 5 oktober 1994 in Rome. Zijn nummer Il Silencio komt uit 1965 en haalt de nummer 1 van de hitlijsten in Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En ook in Nederland was het een grote hit in de top 40. Wereldwijd werden er meer dan 10 miljoen singles van verkocht. Nummer 4, Nini Rosso in de top 1000, Il Silencio. Italië vertegenwoordigt dus in de top 10 van de top 1000 hier bij Radio als 1485, die top 1000 van juli 1974. Je t'aime mon non plus is een Frans duet geschreven door Serge Gainsbourg. De single werd uitgebracht in 1969 en werd gezongen door. Sarge Gainsbourg en Jane Birkin. Volgens mij was dat ook nog een echtpaar als ik het mooi zeg. Het lied werd een internationale hit. Hoewel het in vele landen verboden was. Omwille van de expliciet seksuele getintheid. Ja, zo kan je dat een beetje netjes zeggen natuurlijk. Het werd één in, de, in Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen. En in de Veronica Top 40 bereikten het de tweede plaats. Ze staan hier in de Top 1000, Top 3. Jane Birkin en Sarge Gainsbourg. Je t'aime, mon Van nu zal zoiets hebben is dat alles, vanwege de seksuele dingetjes die erin zouden zitten, maar in dat jaar was het natuurlijk uh, not done allemaal. Jane Burken en Saja Gainsbourg, Chetaine monopolie op nummer 3 in de 2000. This Strange Effect is een nummer dat geschreven is door Ray Davies van de Kings natuurlijk en in juli 1965 gezongen door de Engelse zanger Dave Berry. Het nummer haalde in Nederland en België de eerste plaats van de hitlijsten. Er bestaat een live-opname van de Kings. Het is te vinden op het in 2001 uitgebrachte de Songs We Sang for Auntie'. Dat is, heeft allemaal te maken omdat de BBC Auntie werd genoemd. En het is ook te vinden op de complete complicatie van de Kings uit 2011. Ook voormalig Stones-bassist Bill, Bill Wyman maakte in 1992 een coverversie. Ook de Belgische band. Hoover Phonic maakte een coverversie van deze single. De single kwam binnen in de top 40 op 31 juli 1965, bereikte dus de eerste plaats en bleef maar liefst 35 weken lang in de top 40 staan. Hier is Dave Berry op nummer 2, The Strange Effect. De best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. 2 overal half 7 hier bij Radio Els, 1485 in de top 1000 en we zijn bijna aan het eind gekomen. Ja, we hebben er nog maar eentje over, maar eerst even een overzichtje van de nummers 10 tot en met 2. Op 10 de Beatles met Help, Ich hier een sloos op 9 van Heintje, de Fortunes op 8 met You've Got Your Troubles en Nono, Changer van de poppies staat op 7. Op 6 vinden we Corinne in de Rekels met huilers voor jou te laat. En Hello Josephine van de Scorpion staat op 5. Nini Rosso, Il Silencio op 4. En op 3 Jane Birkin en Sarge Keensborg met Zutem Monoplus. En, en zojuist hoorde je natuurlijk het nummer 2 geluid. Dave Barry, mijn favoriete zanger wel van deze lijst hoor. Met This Strange Effect. Even een verhaaltje. Theo Dorakes schreef de muziek als Sitaki. Als onderdeel van de filmmuziek voor de film Zorba de Griek. De filmmuziek werd in eerste instantie uitgevoerd door de compagnie zelf met zijn eigen orkest. De muziek voor deze melodie zou deels afkomstig zijn uit, dat ga ik echt niet opnoemen, Armeo Naurosios Sirtos van Georgis Cutos Het Hetgeen bij hem kwaad moet zetten. Sorbe de Griek werd de Nederlandse single van Mikus Theodorakos. Aan de hand van de gegevens op de label van de single is het plaatje afkomstig uit Frankrijk en voorzien van een Nederlandse platenhoes. Ja. Maar... Tegelijkertijd kwam op de Nederlandse markt een versie van het gelegenheidsduo, duo Acropolis, waarvan verder niets bekend is. Zij kwamen nooit verder dan hun arrangement van Theodor Dakeris' hit. In Nederland verscheen, verscheen een 7-inch single, in Frankrijk een EP-versie met vier nummers. We hebben het natuurlijk hier over Acropolis met La Danza de Zorba. Ik kan helaas verder niet zoveel vinden hoe lang dat ze in de top 40 hebben gestaan. Maar het was wel natuurlijk uh, heel lang. Oh wacht, ik zie het geloof ik toch iets. Gaan we nog een keer starten. <laughs> Maak het uit. We hebben toch tijd zat. Veronica top 40 heb ik hier. Ja, toch nog even gevonden. Even gauw. 40 weken lang, maar liefst in de top 40. En zoals ik het hier nu zie, hebben ze nooit op nummer 1 gestaan. Nee, nee, nee. De hoogste positie was... Maar daar hebben ze wel weken en weken lang gestaan. Dus vandaar dat ze ook voor de top 1000, dat gaat natuurlijk allemaal puntentelling, op de eerste plaats zijn terechtgekomen. Dus we hebben eigenlijk wel een hele bijzondere nummer 1. Zo kun je dat ongeveer wel zeggen. Maar je herkent het waarschijnlijk wel. Zeker als je een beetje ongeveer van de leeftijd bent dat je rond 1960 bent geboren natuurlijk. Uh, het zit erop, ja, morgen hebben we natuurlijk de volle zaterdag, zou ik ook nog iets van vertellen. We beginnen natuurlijk met koffiebreak om 10 uur van René Verstraeten. daarna hebben we om uh, 11 uur tot 1 uur de Hans Bank Show met meneer Hans Bank. Om 1 uur hebben we John van den Burg met de Golden Classics, om 2 uur hebben we de turntable Show, alweer meneer Hans Bank, hij heeft het altijd druk op de zaterdag. En om drie uur dan mag Ondergetekende weer aanschuiven voor de historische top 40 van 40 jaar geleden. En dat duurt allemaal tot zes uur. En normaal hebben we dan om zes uur krachtig uit de jaren 80 van Peter de Wit. maar nou, ik moet even kijken hoe we dat op gaan lossen. Of ik het zelf overneem of dat we even iets uit de replay doen zoals dat heet. Wat Ondergetekende betreft zou ik zeggen graag tot morgenmiddag drie uur. En nog heel veel plezier met alle andere programma's. Morgen een fijn oud en nieuw als we met elkaar niet meer spreken. En graag tot een andere keer. Hoi. Top 1000 de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de Top 40 hier bij Radio Els. -kind, 16 lentes op